Een luisterspel van Guy Bernard, regie, Ab van Eyck. Ja. Goedemorgen. Uh, kunt u mij zeggen bij welke afdeling ik een vergunning kan Alle krijgen? Alle vergunningen loket 13 Ook voor? Alle vergunningen zijn. Dank u wel. Ja. Goedemorgen. Ik kom om een vergunning te vragen. Aanvragen voor... of afhalen? Aanvragen. Achteraan rechts en de voorlaatste deur. Dank u wel. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wou graag een verzoek indienen om een vergunning. Naam? Luc Peters. Luc Peters. Geboren? 26 juli 1950. 26 juli 1950. Al hier? Ja, al hier. Al Waar wou u een vergunning voor? Ik wil graag toestemming hebben om de Oostertoren van het stadhuis te beklimmen. Voor geleide bezoeken moet u op de afdeling toerisme zijn, vrede verdieping. Ik zou het graag alleen doen. De trap is op het einde van de gang. Aan de buitenkant. U wou de Oostertoren aan de buitenkant beklimmen? Inderdaad. En daar komt u een vergunning voor vragen? Mm -hmm, precies. En uh, u vindt dat gewoon? Gewoon, hè. Het is misschien wel ongewoon. Maar... maar wat doet u dan hier? Voor speciale vergunningen moet u aan de overkant van de gang zijn. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ja? Goedemorgen. Moet ik hier zijn voor speciale vergunningen? Dat staat toch op de deur of kunt u niet lezen? Jawel, dat wel. Maar ik dacht misschien... Naam? Dat... Daar hebben ze net aan de overkant ook al naar gevraagd. Met wat ze daar vragen kan ik hier geen rekening houden. Nee, nee natuurlijk niet. Ik heet Luc Peters. De vergunning die u wenst is om... Om de oostentoren van het stadhuis te beklimmen. Ja, aan de buitenkant. Aan de buitenkant? Mm -hmm. Dat is bijzonder. Heel bijzonder. Ik zit al dertig jaar op deze afdeling, maar er zijn er niet veel over de vloer geweest om me zoiets te vragen. Om u de waarheid te zeggen. Nog niemand? Dat doet me genoegen. Waarom? Ik heb er altijd van gedroomd de eerste te zijn, ziet u. Ho, ho, ho, ho, ho kantjes aan. U hebt die vergunning nog niet. Het betreft hier duidelijk een twijfelgeval. Is dat erg? Nou, voor twijfelgevallen moet ik de chef van de afdeling raadplegen. En dat is altijd erg. Doe u het dan toch maar. Kalm jongeman. Kalm Goedemorgen, meneer. Ik heb hier een twijfelgeval. Een jongeman die de oostertoren van het stadhuis wil beklimmen. Ja, ja. Aan de buitenkant. Ja, ja, ja. ...verwijzen naar monumenten zo. Of de dienst voor de sport. Ja. Alpinisme zegt u. Daar heb je bergen voor nodig. Wat? Herbergen. Die is goed. Ja, die moet ik om te houden. Ja, maar... ...als u nou eens met te praten, meneer. U bent zo beter vertrouwd met het gemeentereglement... Misschien vindt u wel een uitweg. Ja, dank u. De chef, verwacht u. Gaat u maar mee. Fijn zo. Binnen. Hier is het twijfelgeval, meneer. Laat hem binnenkomen. Goedemorgen. Gaat u zitten? Dank u wel. Uw naam, alstublieft. Luc Peters, ik ben geboren op 26. Daar ik ben... heb ik u niet om gevraagd. Nee, dat is zo, maar daar net aan de overkant... Daarnet is niet nu. Akkoord? Ja, zoals u wilt. Mooi zo. Ik vind het prettig met mensen te praten die mijn opvattingen delen. Als ik het goed begrepen heb, ligt het in uw bedoeling de oostertoren van het stadhuis te beklimmen. Aan de buitenkant. Dat klopt, ja. Waarom? Om boven te komen. Daar was ik al bang voor. Als kleine jongen al. De andere jongens die willen cowboy worden of roerganger op een driemaster. Ik niet, ik wou de toren op. Die andere jongens worden nooit cowboy of roerganger op een driemaster. Is dat niet spijtig? Als ze volwassen zijn, weten ze dat er geen drie masters meer varen en dat cowboys alleen maar in films bestaan. Maar de Oostertoren niet, die bestaat echt. Hebt u al eens geklommen, ik bedoel in de bergen of zo? Wat moet ik in de bergen? Mijn eentje zit in de Oostertoren. Hmm. Gesteld dat wij geen toestemming geven. dan doe ik het toch? Oh ja? Met welk recht? Zomaar. Er is geen enkele wet die de verwezenlijking van een jeugdroom verbiedt. U zou vervolgd kunnen worden wegens beschadiging van ons openbaar kunstbezit. Zou een man als ik een toren kunnen beschadigen die al eeuwenlang weer en wind trotseert? Dan blijft nog altijd de mogelijkheid dat u beschuldigen van het verstoren van de openbare orde. Niet als ik het doe op het ogenblik waarop niemand op straat is. In de vroege morgen of zelfs s nacht? S nacht. Maar dat is levensgevaarlijk. Die met dat argument rekening had moeten houden, dan was Columbus nooit uitgevaardigd. Kijk eens aan. U lijkt mij iemand met intelligentie. Dank u. Die er niet op uit is het andere moeilijk te maken. Vast niet. Iemand die beseft dat het in onze maatschappij vaak een kwestie van geven en nemen is. Dan zegt u dat wel? Dat het niet mogelijk is aan elke willekeurige gril van elk willekeurig individu te voldoen. Absoluut. Dat de administratie van onze stad altijd getracht heeft en zal blijven trachten aan de verlangens van haar medeburgers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Daar ben ik van overtuigd. Dat in dit verband de door u gestelde vraag allerminst als eenvoudig bestempeld kan worden. Allerminst inderdaad. Dat we die zelfs als moeilijk kunnen bestempelen. Zeer moeilijk wellicht. Zodat het menselijkerwijs gesproken onmogelijk wordt eraan te voldoen en daarom weer wordt ingetrokken. Geen sprake van. U zei? Ik trek mijn vraag niet in. Overigens begrijp ik niet waarom u mij met zoveel omhaal van woorden van het tegendeel probeert te overtuigen. Om u te doen inzien dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen droom en werkelijkheid. En wat gebeurt er als men u om een vergunning vraagt die niet in het gemeentereglement voorkomt? Dan leg ik het probleem voor aan de gemeenteraad. Dank u. Hé, hey. uh, wacht u even. Waar gaat u heen? Zeer geachte heren. Na een gesprek met de chef van de afdeling Speciale Vergunningen... ...ben ik zo vrij mij tot u te wenden met een bijzonder verzoek. Ik ben in deze stad geboren en getogen. Geen pleintje is me onbekend... Geen straatje of ik weet waar het heen leidt. Maar toch is er één plekje waar ik bijzonder veel van hou. De Oostertoren van het stadhuis. In zijn schaduw ben ik opgegroeid. Er ging geen dag voorbij of ik liep er even langs. Vaak bleef ik stilstaan om te genieten van het stille spel van kantelen en balkonnetjes. En langzaam groeide er een hechte vriendschap tussen de toren en mij. Ik bewonderde hem. Hij inspireerde, Hij inspireerde mijn dromen en fantasie. Meer en meer verlangde ik ernaar, meer meer in, zijn verlangde ik ernaar in zijn nabijheid te vertoeven. Zo ontstond een idee dat Zo op een obsessie een is uit... dat een obsessie Ik is uit... heb namelijk het plan opgevat de toren aan de buitenkant te beklimmen. Maar als een goed burger, die er zich van bewust is dat het bestuursapparaat zijn rechten heeft, verzoek ik u mij toestemming te verlenen om mijn plan uit te voeren met de meeste hoogachting, getekend Luc de Peters. Mag ik de dames en heren van de oppositie erop wijzen dat het niet van grote wellevendheid getuigt de burgemeester uit te lachen nadat hij een brief heeft voorgelezen? Meneer de burgemeester de oppositie lacht wanneer ze dat wil, dames en heren. En mag ik de aandacht van alle aanwezigen vestigen op het appel dat deze gemeenteraadzittingen bereikt hebben tijdens het bewind van het huidige college? Er worden zelfs brieven van gekken behandeld. Ja. Goeie, goeie. Dames en heren, u kunt zeggen van Luc Peters wat u wilt, maar niet dat hij gek is. Zou ik misschien mogen vernemen wie dat is? En wij hebben de chef van de afdeling speciale vergunningen uitgenodigd zijn visie op deze bevreemdende zaak. ...voor de raad te komen uiteenzetten. Meneer, u hebt het woord. Meneer de voorzitter, dames en heren. Luc Peters is een erg pientere kerel die weet wat hij wil. Of hij nu die vergunning krijgt of niet... ...hij lijkt vastbesloten door te gaan tot het uiterste. Een woord dat we in dit geval mogen vervangen door het hoogste... ...als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijp u niet. Maar, meneer de voorzitter... Deze halfsterrigheid is een tweesnijdend zwaard. Klimt hij zonder vergunning, dan is hij een rebel. Een oproerkraaier. Koren op de molen van de extremistische krachten die het op elke autoriteit gemunt hebben. Tot welke partij zij ook behoort. Klimt Luc Peters met uw toestemming, dan dient hij de zaak van het gezag. Dan is hij een levend bewijs dat zelfs de meest afwijkende houdingen een kans krijgen zich in ons democratisch bestel te manifesteren. Aan u de keuze, ik heb gezegd. Dames en heren, veronderstel dat we hem de vergunning verlenen en de beklimming mislukt, wat dan? Meneer de voorzitter, dat valt buiten onze competentie. Wie in een democratie het recht op eist zijn eigen weg te gaan... ...moet later niet komen klagen dat hij verdwaald is. Dat standpunt lijkt me goed verdedigbaar. Voor echter een definitief besluit te nemen... ...wil ik inzage krijgen in een aanvullend dossier. Ik zal daartoe de politie vragen een onderzoek in te stellen... ...naar de betrouwbaarheid van Luc Peters. Enig bezwaar van de vergadering. Dan gaan we over tot het volgende punt op de agenda. Goedenavond, politie meneer Peters. Kunnen we even spreken? Onder nog vier ogen? Ja, natuurlijk. Dan komt u binnen. Ga er zitten. Ik zal even de pick-up... <coughs> Uh, waar gaat het over? Uh, wij hebben vernomen dat u eraan denkt de Oostertoren van het stadhuis aan de buitenkant te beklimmen. Dat klopt, ja. Waarom? Precies. He. Ons interesseert namelijk het feit waarom u de Oostertoren verkoos boven de Westertoren. Heeft uh, deze keuze een politieke achtergrond? Uh, bent u ook zo iemand die meent dat alle heil uit het oosten komt? <laughs> Wilt u met de Oostertoren uw afkeuring duidelijk maken van onze westerse samenleving? Heer, ik geloof niet. We stellen alleen belang in de achtergronden. Invloeden van buitenaf. Ondergrondse stromingen die ons bestel aantasten. Valse propaganda. Die op alle mogelijke manieren op ons losgelaten wordt... Oh, no. met de enige bedoeling ons zand in de ogen te strooien. Ik verzeker u dat. Ja, de eerste symptomen lijken vaak erg onschuldig. En zonder dat je het beseft... ben je een voedingsbodem geworden voor het verderf. Waar vinden we op de windroos het oosten terug? Ja. Lijnrecht tegenover het westen, meneer Peters. Lijnrecht. Je kan het niet over het hoofd zien. Elke dag, meneer Peters. Elk uur vraagt waakzaamheid. Oplettendheid. Strijdbaarheid. Heer, alstublieft. Ik begrijp niet wat u van me wilt. Maakt u zich geen zorgen. Wij weten dat u een fidele kerel bent. Wij hebben u verleden nageplozen. Dus Tot in de derde generatie. maar. allemaal fidele kerels. Uw grootvader was wel eens in een wilde staking betrokken. <laughs> En vader Peters heeft ooit eens een achterkeukentje opgetrokken zonder bouwvergunning. Maar wie is volmaakt? Voor zulke foutjes hebben wij van de politie alle begrip. Niks om hoog van de toren over te blazen. Wat we u natuurlijk wel toewensen, hoog van de toren blazen. Wij staan volleurig achter u, meneer Peters. Daar kunt u van op aan. Nou, dat is fijn. Maar waarom dan al die vragen? Als waarschuwing. Louter als waarschuwing. U mocht ooit eens gekke ideeën krijgen... En dan bedoelen we niet zozeer een toren beklimmen. Nee, daar vinden we helemaal niets geks aan. Wij denken meer aan, nou ja, het oosten, nietwaar. Uh -huh. Het oosten. En daar moeten wij u tegen beschermen. Zullen we dan maar gaan, collega? Dat doen we. Goedenavond, meneer Peters. We duimen voor u. Goedenavond. Nou, Mene dames en heren. Meneer dames en heren. Zoals u zich herinnert, hadden we tijdens de vorige vergadering besloten een onderzoek te laten instellen naar de handel en wandel van Luc Peters, kandidaat torenbeklimmer. Oh, ja. Het verslag ligt dan voor me en het is van zulk een degelijke kwaliteit dat ik het tot mijn plicht reken ...onze politiediensten hiervoor van harte geluk te wensen. Ik zal u de vele details van het onderzoek besparen... ...en we beperken tot het voorlezen van de laatste paragraaf. Genoemde Luc Peters. Geen enkel spoor nagelaten hebbende van politieke onbetrouwbaarheid... ...plichtsverzuim of wetsverkrachting, nog bij hem nog bij zijn voorvaderen tot in de derde graad, getuigende van een gezonde opvatting in zaken onze samenleving, geen enkele aanwijzing vertonende dat ter zake de toekomst ook maar enige wijziging zou optreden, is een goed en betrouwbaar burger tegen wiens gedragingen niets ten laste kan worden gelegd. Ik meen dan ook niet langer te moeten aarzelen om de genoemde Luc Peters de toestemming te geven de toren van het stadhuis aan de buitenkant de beklimming. Ja. De oppositie. Niet akkoord. Nee. Als of ze dat ooit gedaan heeft. Wij menen dat de beklimming van de oost door een gekke werk is. Ja. is, is Wij zijn de mening toegedaan dat wie zoiets wil proberen tegen zichzelf moet worden beschermd. Ja. Wij menen dat een burgemeester die zoiets toelaat meteen het bewijs levert zelf niet helemaal lekker te zijn. Ja. Ja. stil het is bekend dat het begrip waardigheid de verstandelijke vermogens van de oppositieleden te boven gaat. Maar toch zouden we bij hun woordvoerder willen aandringen op een grotere kieskeurigheid bij het debiteren van zijn ongenuanceerde grafjes. Ja. Nu deze vergadering haar goedkeuring heeft gehecht aan het gedurfde object van onze medeburger, lijkt het me noodzakelijk dat alles in het werk wordt gesteld of dat het ook met succes zal worden bekroond. Niets minder dan het prestige van onze stad staat op het spel. Het heeft al veel te lang geduurd dat andere steden in dit land ons de loef afsteken met een bloemenkorzo, een liedjesfestival of een wielerwedstrijd. Nu is het aan ons om te tonen wat wij aan kunnen. Niets minder dan het beklimmen van de Oostertoon. Ja, we hebben aan de huizen. Er is de en met de even kiezen En een ballonwedstrijd! Wie is bezig, zoals ja. de verkiezen. Ja! ja. Kalmte, dames en heren. Kalmte! Vergeten we vooral de hoofdfiguur van het project niet, de heer Luc Peters zelf. Het is duidelijk dat het onze plicht is hem alle mogelijke faciliteiten te verlenen. Wij zijn voorbereid. Mm. Juist. De nee, begeleiding is belangrijk. Van ja. nu af aan moet u zich volledig ja. kunnen concentreren op de bekleding. Even ophouden met werken. De gemeente verlies Hij ja. moet op de voet gevolgd worden ja. door een dokter. Een trainer, ja. een een ja. psychiater. Mijn naam is van der Einde, meneer Peters. Ik ben psychiater. Het stadsbestuur meende een beroep op mij te moeten doen om u te helpen bij de mentale voorbereiding van uw waagstuk. Is dat dan nodig? Ongetwijfeld. Zonder een langdurig en psychologisch verantwoorde adaptatieperiode bent u moreel niet gewapend om weerstand te bieden aan de stresssituatie waaraan u zich gaat blootstellen. Zo erg is het toch ook weer niet. Ja. Oh, toch, toch, toch, toch, toch. Kijk, we moeten preventief ingrijpen om een overbelasting van het onderbewustzijn te vermijden. Hierdoor verkleinen we de kans dat uw psyche het zou begeven onder de toenemende druk die u zult ervaren. Ik wil toch alleen maar klimmen. Uit uw brief... ...heb ik kunnen opmaken dat u in uw jeugd een bijzondere affiniteit ontwikkeld hebt... ...ten opzichte van de Oostertoren? Ja. ja, kijk eens... Het... Hebt u een gelukkige jeugd gehad, meneer Peters? Een moeder waar u van hield? Een vader waar u naar kon opkijken? Voor zover ik weet is het... Het woordje opkijken is hier niet zonder bijbedoeling gebruikt. Het is namelijk zo dat het gedeprivileerde kind uit een gezin met een grijze vaderfiguur op zoek gaat naar een vervanger. Waarmee het zich affectief wil verbinden. Kijk, in uw geval zou het best kunnen zijn dat u bij de toren de bescherming zocht die uw elders moest ontberen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik... Er is natuurlijk nog een andere verklaring mogelijk. Als ik u bekijk, meneer Peters. ...reist bij mij het vermoeden dat een vrouwelijke aanwezigheid... ...rond uw persoon occasioneel wel mogelijk is... ...maar zeker niet permanent genoeg mag worden. Ik, ik ben vrijgezel. Zouden wij in uw plan om de Oostertoren te beklimmen... ...dan niet de uiting moeten zien van een seksueel geladen geldingsdrang? Ik, ik heb er niet zo over nagedacht. En dat wil ik nu juist bereiken... Moet u bezinnen over de redenen die u hebben geïnspireerd tot uw vermeteld plan. En dan zorg ik ervoor dat alle negatieve invloeden eruit verdwijnen, opdat u op het beslissende moment volledig gemotiveerd de toren te lijf kunt gaan. Ja, ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoofd voor huid, knieën omhoog. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moet dat nou echt? Met een lichaam dat niet getraind wordt, kan je nergens komen. Zeker niet bovenop een toren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Je bek af, Ja, je conditie is beneden. Alles, dat kan ik niet dulden. Vergeet niet dat je moet slagen. Dan ben je deze stad verschuldigd. Deze is dat? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Het is voor mij alleen... Alleen belangrijk ]een dat die te lopen. beginnen we beginnen aan een oefening om de kuitspieren, de dijspieren, de bilspieren en de lendespieren te verzorgen. 1, oh. nee. twee, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, twee, 1, twee, 1, twee. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, u spreekt met de firma Van der Gucht, meneer Peters. Ja? Ja, ja. Er is geen vuiltje aan de lucht met de vorige bakken ervan. van... Van der Gucht. Hoe bedoelt u? We hebben van uw plannen gehoord, meneer Peters. En ik kan u meteen verklappen dat de firma Van der Gucht een bijzondere belangstelling voor u heeft. ...want al kan ik niet ontkennen dat ons streven in de eerste plaats op gericht is het frietverbruik te stimuleren... ...toch zal men van de firma Van der Gucht nooit kunnen beweren dat ze geen oog heeft voor ophefmakende prestaties... ...op welk gebied die dan ook mogen verwezenlijk worden. Ja, ja. Mm -hmm. En uh, wat wou je dan doen? Steunen. U bewijzen van spreken financieel een hart onder de riem steken. Ah zo? Nou, dat is erg vriendelijk van u, maar dat hoeft niet. Zouden we dan een kleine wederdienst van u vragen, hè? Een wederdienst? Een, wat voor een wederdienst? Ja, ik dacht aan een, uh, aan een foto van u. Voor een foto van onze frietjes, hè. Ja, maar ik hou helemaal hey, niet u, van... Nee, voor hoeft ze niet eens op te door. hoor. Ah, nee, nee. Het volstaat gewoon dat nee, het zo lijkt, ik hè. Wel ik wel dat we elkaar verkeerd begrepen. Tijdens de beklimming dan, dan draagt u een groot bord op de rug. Maar daarop geen toren die ik ducht... Dankzij de volgebakken vriend van Van der Vugten. Ja, maar als ik u nu toch zeg dat, dat ik... daarvoor uh, misschien 10.000 frank te krijgen? Of 20? Ah, nee ja, meneer Peters. 100.000. 100.000 frank. Eh. Ik en heb voilà, wat zegt u ervan? Ik heb geen interesse. Ga u wou meer? Ik zeg u al, ik heb geen interesse. Maar het kan altijd nog gepraat worden hoor dus we meneer kijkt totaal nutteloos. 100.000 is niet noodzakelijk ons laatste moment. zou u zo vriendelijk moeten zijn om mij met rust ja, te laten. Ja, eh, meneer Peters. 100.000. 50.000. Ja, uh, ja meneer meneer, goedemiddag meneer, uh, meneer Van der Guff. Uh, voor de analyse van uw mentale evolutie zou het belangrijk zijn te weten op welk ogenblik de toren voor het eerst in uw leven gekomen is. Toe maar... Ik wou u zeggen... Betrekt u in uw gevoelsleven nog andere Torens, of is het alleen maar die ene waarmee u zich verbonden voelt? Een twee, in twee, één twee, in, twee, tempo houden, niet verzwakken. Een twee, één twee, in, twee, in, twee, in, twee, in, twee, één twee, kan niet meer. Dan besteden we nu in bijzonder aandacht aan de teenspieren, de hielspieren, de middenvoetspieren en de enkelspieren. Een twee, één twee, één twee. Een zucht dankzij van de rug mijn beders. Wij zijn bereid tot 200.000. Meneer van de geurten heeft geen zin. Meneer Peters, zeg ja. En u bent een pak Geldrijker. Zou het kunnen dat u in deze toren uw alter ego herkent? 1-2-1-2-1-2. Twee, twee, twee. Deze oefening is in het bijzonder geschikt voor de versteviging van de vingerspieren, de elleboogspieren, de voorarmspieren, de okselspieren. 1-2-3 weer, 1-2. Je gelooft het nooit, maar je kan 250.000 hebben. Droomt u wel eens van torens? 1-2-1-2, twee, twee. uitstekend voor de neus. De voorhoog, spieren, de voorhoofdspieren, de oorspieren en de achtspieren. 1, 2, een half miljoen. Als je wilt last van hallucinaties. 1, 2, 1, 2, 1 miljoen. 1 miljoen. Ah En daar zijn heren. Dames en heren, beste mensen, vandaag is het de grote dag, de dag waarop wij allemaal hebben, neemt u niet kwalijk, maar ik moet u wat zeggen, zometeen, het is erg belangrijk, daar twijfel ik niet aan, nog even geduld, mijn waarde, beste mensen, het is niet zonder trots dat ik u vandaag toest. We staan op het punt een voor onze stad die is historische gebeurtenis bij te gebeurten worden. Een gebeurtenis die haar oorsprong vindt in de moed, het doorzettingsvermogen en de wilskracht van ons vrienden, nee, ons allerhel, nu! Te weten dat het allemaal bij ons begonnen is. Bij ons op de afdeling speciale vergunningen. Maar als ik niet had gezien met wat voor een uitzonderlijk begaafde kerel we te doen hadden, dan was er nooit wat van gekomen. Dames en heren, beter dan wie ook weet hij welke moeilijkheden hij moet moeten overwinnen. Vooral eer hij kon staan op de plaats waar hij nu staat, aan de voet van zijn geliefde Oostertoe. Ik herinner me nog de ontroering die zich van mijn meester maakte toen ik zijn brief vroeg. Maar meteen met is ik dat dit één van de, de zeldzame ogenblikken uit mijn leven was waarvan later kan worden gezegd, toen werd er geschiedenis gemaakt. Zij hebben we gezien met zo'n zuiver strafde is het is is een schoonluster. Noeien die je kent hoeft ons niet te ja, ja, ja. leren. Ik tot in de eerder begin En nu ons nog maar enkele ogenblikken scheiden van het grote moment, ben ik zo vrij uit te geven aan mijn zekerheid dat Luc Peters zijn poging tot een goed eind zal brengen. Er blijft mij nog niets meer te doen, mijn beste vriend Luc, dan u het allerbeste toe te wensen op uw tocht naar de top van de Oostertoren. Een tocht! Tot, tot meerdere eer en glorie van onze stad en haar medeburgers. Doe dit. Doe dit. Ik wist al lang dat ik het niet aan zou durven. Wat? Zeg niet! Hij doet Onmogelijk. Te beginnen met die brief. Mijn brief was echt. Nou oh, dan. Het was de weergave van een droom. Een stil verlangen zoals we er allemaal wel al eens in koesteren. Een stil verlangen? Waarin jij zo'n ondersteelde stad moest betrekken? Wat hebben jullie gedaan? Wij? Ja, u. De, de, de psychiater, de trainer. Al die anderen die me dag na dag hebben bijgestaan. Achtervolgd hebben jullie me opgejaagd als een renpaard. Want we deden het alleen Goed. voor jouw best. jullie best veel. Jullie hebben me mijn droom niet gegund. Jullie hebben hem van me afgenomen kapot gemaakt. Dat had je dan wel wat vroeger gezegd. Je wat gehoord gezegd. Jullie hadden al, niemand. Tootdruk was iedereen bezig met eigen belangen. Terwijl, <macht> geliefde medeburgers, ik begrijp uw reactie. Laten we echter onze waardigheid niet verliezen. Vergeet niet dat vandaag het ganse land naar onze stad kijkt. Naar onze stad en naar inwoners die in het verleden reeds zo vaak blijk hebben gegeven van een gezond verstand. Ook en vooral tijdens moeilijke ogenblikken als deze. Er is toch niets verloren. Een ogenblik. Nou moet jij eens goed luisteren. Ik kan die massa wel één keer Camille. Maar als jij zo doorgaat met dat geoude hoer, dan stormen ze zo meteen het podium op. En wat ze dan met jou zullen doen dat zal me een rotzorg zijn, maar ik laat me door jou niet voor schut zetten en mijn politieke toekomst naar de bliksemhelpen. Wat wil u daarmee zeggen? Ik heb het volk beloofd dat je zult alleen maar uitweigen. Jawel, meneer de voorzitter. Zorg dat deze vent naar de toren gaat, al moet je hem naartoe naartoe scheuren. loopt het. Zweuren hem Dames en heren, ik had het daar bij het rechtste ...toen ik beweerde te geloven in een goede afloop van dit incident. Ik krijg dan ook gelukkig u te kunnen mededelen... ...dat Luc Peters, na mijn aandringen, besloten heeft... ...tot we ook de open toren te zullen beklimmen. Dank u dan. Uw erkendelijkheid werd mij zien. Het zal me steunen in mijn streven het heil van deze stad verder te blijven, ervoor. Maar we nu kijken naar onze jonge vriend, die begeleid door een erewacht op de plaats aangekomen is waar hij zijn waardstuk zal kunnen beginnen. Je hebt gehoord de burgemeester zei, klimmen. Johan, ik ga even opvoren. Hij doet, het, hij doet het, dames en heren, hij doet, hij het. doet het. Met de rechtervoet steunt hij op een uitpuilende steen. Nu brengt hij zijn knie ter hoogte van een kleine vensterbank. Met de rechterhand trekt hij zich aan het ijzeren rooster omhoog. Ik moet kalm blijven. Ik wil kalm blijven. Niet laten merken dat ik bang ben. We moeten de kans verkleinen dat uw psyche het zou begeven onder de toenemende druk die u zult ervaren. Vergeet niet dat je moet slagen. Je bent uit deze stad verschuldigd. De firma van de grucht heeft een bijzondere belangstelling voor u. De beklimming van de Oostertoren is een tocht tot meerdere eer en glorie van ons allen. Ja, hey, hey, hey. Weg van Los uit een greep. Ik moet hem weer vrijmaken. O, Barulo, wat een behendigheid ons allerluk tegen deze toren opvliegt, dames en heren. Zijn ene voet heeft nauwelijks een steunpunt gevonden, of reeds zoekt zijn andere naar een hoger gelegen steen. En terwijl zijn linkerhand een raamkozijn omklauwt, zoekt zijn machtige rechter naar een stang om zich aan op te hijsen. Sneller en sneller gaat het, hoger en hoger. 10 meter. 15 meter. Oh, wat een aflevering, wat een aflevering. En wat een prestatie, dan wanneer Hoe juichen, de gekken. Ze beseffen niet eens dat ik ontsnap. Stresssituatie. Trauma. Affectiviteit. Affiniteit. Onze stad, onze stad. Onze stad! Twintig meter, dames en heren, twintig meter is hij al gekomen! Hij gaat er dalen, hij gaat er dalen, nog enkele seconden maar, dan bereikt hij de top. Het lukt! Het was geen droom! Ik ga slagen, alleen, zonder hen! Nu gaat het gebeuren! Voor de laatste maal stapt hij met zijn voeten de korrel in gevel af. Nog eenmaal, hij zet zijn een machtige arme, stoepele aan de hoogte in! Maar wat krijgen we nu? Hij keert zich half om. Hij roept iets tegen ons, hij roept. Ik ben weer vrij! Stilte, dames en heren, stilte! We horen niet wat hij zegt. Ik ben weer vrij! Ik ben weer vrij! Ik ben weer vrij! Hij is gevallen, dames en heren. Op het veld van eer. Hij was een held, niet waar, meneer de burgemeester? Zeg dat wel, zegt dat wel. Een held wiens nagedachtenis wij een ere moeten houden. Omwille van zijn moed en zelfopoffering, zijn onbuigzaam karakter, zijn onverzettelijke wil. Noemen wij deze uitzonderlijke persoonlijkheid een voorbeeld voor onze jeugd? En hopen wij dat de weg die hij gegaan is, nog door velen zal worden gevolgd? Zodat wij in de toekomst nog meer dan eens getuige zullen zijn van een prestatie die Luc Petersen heeft voorgedaan? De beklimming van de Oostertoren. Ja! Dit was de beklimming van de Oostertoren, een luisterspel geschreven door Guy Bernard. Personen Luc Peters, Rob vruithof beambten Petra Dumas, Tom de Groot, Hans Hoekman en Johan Sierag. Afdelingchef Wik Jongsma, burgemeester Hans Foeks en oppositieleider Bert van der Linden. Agenten Wim Serli en Hans Hoekman, psychiater Erik Plooier, trainer Johan Sierag Van der Gucht, Kiela Vrijzen, omroeper Jacques Vecht en diverse stemmen, alle acteurs, tezamen. Regie Ab van Eyck.